Gewoon druk achter zit, die weg is gewoon nodig en uh, succes. Dank u wel, meneer Hendricks. De heer Van Tigla. Dank u wel, voorzitter. We wisten dat er een extra weg uh, nodig was. En door de veranderde omstandigheden moet die weg verlegd worden voor de veiligheid. En wij vinden dat er ten aanzien van deze weg door het college de juiste weg wordt behandeld. Dus uh, wij ondersteunen dit. Dank u wel. Dank u wel, heer Van Tigla. De heer Berg. Ja, eh, we willen de wethouder bedanken voor haar beantwoording. Eh, we begrijpen dat deze procedure is voor, de, eh, eh, voor, voor het eh, traject wat we lopen. Maar we zijn blij dat ze de aandachtspunten meeneemt. Dank u wel. Dank u wel, heer Berg. Mevrouw Koper. Ja, misschien goed aan te geven wat de Partij van de Arbeid ervan vindt. En ik, eh, ik sluit me aan bij mijn collega van de VVD eh, dit keer... Uh, het komt niet zo vaak voor, dus ik denk het is heel goed om dat hardop even te zeggen. Uh, Partij van de Arbeid is voor de, dit besluit en uh, niet, niet alleen omdat de procedure die verkort wordt niet uh, uh, nog steeds voorziet in een goede participatie en dergelijke, leidt tot het afgesproken doel van afgelopen maart. Dat hebben we met elkaar, hebben we dat besluit genomen. En daarmee wordt het, het stuk duin uh, wordt goed beschermd, dus uh, wat ons betreft uh, akkoord. Dank u, mevrouw Koper. Het woord is aan de wethouder in tweede termijn. Ja, dank u, uh, voorzitter. Uh, meneer Hermsen, ik heb veel aan mijn hoofd, maar ik was het niet vergeten. Laat ik dat uh, uh, vooropstellen. Dus dat is niet uh, de reden. En uh, meneer Elgebale, u zegt ook, we wisten dit al in maart. Ja, we wilden... We als het door zou gaan, want dat wisten we überhaupt nog niet in maart. Dus in mei wisten we pas die Formule 1 gaat definitief door. En, en dan en, gingen we uit op dat moment van de toegangsweg... zoals die ook in het bestemmingsplan en, is beschreven. En, recent ook met de gesprekken in de provincie blijkt dat dat anders moet. En wat dan ook meteen daarbij komt... is dat je met andere en, partijen te maken hebt, namelijk met de camping. Want de grond is van ons in erfpacht uitgebracht. Uitgegeven. Dus je hebt daar ook het gesprek mee om uh, daar uh, uh, afspraken ook uh, mee te maken. En uh, nu is het zo dat uh, omdat dat laatste deel dus buiten het bestemmingsplan valt en je dan de uitgebreide procedure moet volgen, daar staat 26 weken voor. Uh, en een verdere versnelling is daar eigenlijk niet in mogelijk. Dus op dit moment is het of we doen het zo of we doen het niet. En dan zeg ik... We doen het zo en we gaan ervoor. Uh, juist ook omdat de rechtsbescherming uh, verder intact uh, blijft. Uh, op de vraag van, god, waarom is dit niet eerder uh, aan de orde geweest in het kader van veiligheid? Dat heeft ook te maken met de aantallen mensen uh, die we verwachten. Uh, als je het vergelijkt met een Jumbo-race dagen, dan, dan zijn daar de helft minder mensen. Uh, en... Uh, Vanuit veiligheidsoogpunt is het zeer wenselijk om nog een uh, ontsluitingsroute uh, uh, te hebben. En uh, nogmaals, we hebben eerder met elkaar gezegd, uh, we gaan ervoor, we vinden het een belangrijke toevoeging. Uh, en dit is dan de manier om dat op, deze, uh, op dit moment nog te kunnen realiseren. En als we hier. Uh, uh, en als we dat niet doen, dan, dan redden we het niet uh, met 26 weken, want dan is er gewoon. Praktisch feitelijk geen tijd om, om, uh, om hem aan te leggen. Um, dank u wel, voorzitter. Ik uh, laat het hierbij. Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar de heer Hermsen. Het woord bespreekpunt blijft staan. Blijft staan. Dank u wel. Goed, dan uh, wil ik deze commissie sluiten. Ik wil alle commissieleden bedanken dat zij binnen de tijd zijn gebleven. Met de wethouder is het niet helemaal gelukt. Die is rond een half uurtje bezig geweest, maar het is niet anders. Bedankt. show met Liz Wright, Hit the Ground, in afwachting van de gemeenteraadsvergadering die gaat starten om half negen. Liz Wright. Ground, baby, it's all right now. Hit the ground, baby, take your veil down. See your In the ground, baby. I said it's all right now. In the ground, baby. ground baby hit the ground was Lissarite met Hit The Ground. En we gaan straks weer op naar een vergadering... de tweede van vanavond in het gemeentehuis. Ze maken een lange avond vanavond met z'n allen. En wij natuurlijk ook. Uh, om half negen is dus de gemeenteraadsvergadering. En uh, ik zal u vast even de agendapunten doorgeven. Uiteraard wordt er begonnen met de opening, mededelingen en loting. Het vaststellen van de agenda gevolgd door de financiële actualisatieproject Formule 1. Daarna wordt er overgegaan naar de aanleg toegangsweg naar het circuit. Dan volgen de hamerstukken. Het verhogen van het bestedingsplafond. De najaarsnota 2019. Het meerjarenperspectief uh, Grondex. Dan volgen de bespreekstukken. De financiële bijdrage vanuit het ministerie en de financiële bijdrage uh, vanuit nog iets, maar dat kan ik niet aflezen. Dan de zienswijze op de begroting 2020, Programmabegroting 2020, ingekomen post en verslag van de vergadering, van een andere vergadering dus. Uh, ja, uh, het kan zijn dat de vergadering morgen wordt voortgezet. Dat ligt er maar een beetje aan hoe die gaat lopen. We gaan het vanzelf merken. Voorlopig uh, is het nog niet zo ver. Er is nog niemand te zien in de raadzaal. Dus we gaan gezellig verder met een, uh, een lekker muziekstukje. Ik heb uh, Aretha Franklin voor u meegenomen met Spanish Harlem.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 given me I want you to know I believe in your song In rhythm and rhyme And harmony You've helped me along You're Making me strong Oh, give me the beat, boys And free my soul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 We're gonna true, but you won't appreciate the love we Met It's a Shame. En daarvoor luisterde u naar Dobie Gray met Drift Away. We gaan verder met uh, Donnie Hathaway met de Song for You. En ik uh, denk dat we met een minuut of vijf n -n, kunnen overschakelen naar de raadzaal waar de gemeenteraadsverkiezingen zullen gaan beginnen. Maar eerst even, Donnie Hathaway. So many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching.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 We're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love. You're holding nothing. You came out in front when I was hiding. Listen to the melody, 'cause my. Love Singing the song to you met een song for you. Nou hoor ik net dat ik... Uh, <laughs> iets totaal verkeerds heb gezegd. Ik heb gezegd dat we gaan overschakelen... naar de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We gaan naar de vergadering van de gemeenteraad. Het is ook veel te laat op de avond... voor zo'n oude vrouw als ik ben. Hè? Jonge jongens, waar zijn jullie? Neem die taken toch over. hè? Goed, ik, uh, ik ga even kijken hoe ver we zijn. Ik zie dat uh, bijna iedereen alweer zit. Dus nou, ik ga, ik ga nog even een muziekje opzetten. En uh, zodra de vergadering uh, gaat beginnen... Ik zie trouwens dat... Uh, want zojuist zag ik uh, de nieuwe griffier zitten. Bij de commissievergadering. Maar nu zie ik onze eigen Henk uh, Steverink nog zitten. Die uh, 1 november een afscheidsfeestje geeft. 31 oktober is zijn laatste dag. En 1 november kunt u afscheid van hem nemen op het strand. Maar daar vertel ik u morgen veel meer over... bij Zandvoort Lunch tussen 12 en 2. Ik ga even kijken wat we nu gaan doen. Ik zet even een, een liedje op. Het gaat over een drankprobleem. Het is een beetje een komisch liedje. En uh, dan gaan we zo door naar de gemeenteraadsvergadering. Precies quit me if I didn't quit the booze. So I just started drinking more to see if she would really choose. And I'll have to hand it to that girl. She met every breath. Dames en heren, heel hartelijk welkom bij deze raadsvergadering van de gemeente Zandvoort... Van 29 oktober. Uh, ik wil graag starten met uh, berichten van verhindering van mevrouw Geurensen en de heer Drommel. Uh, de laatste wegens ziekte, dus we wensen hem vanaf deze plek bijzonder veel sterkte toe. Uh, ik wil eigenlijk starten met een, ja, een, een wat verdrietig moment wat wij met elkaar uh, meemaken vandaag. Um, want dit is de allerlaatste keer um, dat uw griffier, Henk van Stevenink, naast mij hier plaatsneemt. Dat is pas voor de tweede keer voor mij. Maar hij heeft 17 jaar de plek ingenomen. En daarmee um, zit er een onvoorstelbare hoeveelheid samengebelde kennis, ervaring um, hier aan tafel... ...die velen van u en uw voorgangers van een enorme steun is geweest. En wij gaan vrijdag uitgebreid, gaan we uh, je nog bedanken Henk... Um, ...bij Tijn Akersloot, op jouw verzoek. Maar we willen dit moment hier, op deze avond, op deze laatste avond... ...ja, morgen komt er ongetwijfeld een vervolg, maar toch... ...we beschouwen dat als één vergadering... ...willen we dat niet ongemerkt um, voorbij laten gaan en je in ieder geval... Uh, ...met alle dank een bos bloemen aanbieden. En uh, ja, laten we er een mooie avond van maken. Laten we dat afverenigen. De rivier krijgt bloemen van de burgemeester. Voorzitter, ik weet alleen niet of het ook een, verdrietig, het ook een verdrietige avond voor de rivier zelf is. Nee, ik zei: ik weet alleen niet of het voor de rivier zelf een verdrietige avond is. Daar mag je even op antwoorden voor deze keer. Dank u wel, alvast voor de vriendelijke woorden. Eh, nou, verdrietig niet per se, maar wel een avond met een enige weemoed. Dat zeg je misschien pas na afloop, maar ik voel het nu wel wel. Dus eh, dank u wel. Dank u wel. Um, dan de vraag of er mededelingen zijn over belangen dan wel betrokkenheid. Dat is niet het geval. Um, dan zijn er overige mededelingen vanuit het college dan wel vanuit de raad. Dat is ook niet het geval. Um, dan de loting. En dan praten wij over nummer 17. Mevrouw Van der Veld, dus bij een eventuele mondelingenstemming bent u als eerste aan de beurt. Dan komen we bij het vaststellen van de agenda. Uh, er zijn, naar aanleiding van de commissievergadering die wij uh, om zeven uur gestart zijn, uh, voorafgaand aan deze vergadering twee onderwerpen waarvan uh, de conclusie was om die toe te voegen aan uh, de bespreekstukken. Um, het voorstel dat ik u zou willen doen is om het punt over de financiële actualisatie, om, om in ieder geval de uh, agendapunten betreffende de formule 1 te clusteren um, in, in één blok. Um, het voorstel over de financiële actualisatie daar als eerste te behandelen. Dan de twee stukken die er al op stonden in relatie tot het spoor, dus het mobiliteitsfonds en um, uh, de bijdrage van de gemeente Zandvoort zelf. En dan uh, het voorstel met betrekking tot de aanwijzen van de weg in het kader van de lijst van categorieën. Dus dat zou dan de volgorde zijn zoals ik hem uh, zou willen voorstellen. Iemand daarover? Helge Die... ja, Waning. Ja voorzitter, dank u wel. Um, even voor mijn duidelijkheid. Betekent het dat wij als, als aparte punten op de vergadering bespreken voor de programmabegroting? Is dat, dat wat u bedoelt? Ja, dat klopt. Um, dus bij deze vastgesteld, uh, verder nog, met betrekking tot de agenda nog punten uit uw Raad. Dat is niet het geval. Um, dan kom ik bij de, hamer, bij de hamerstukken. Ik um, zal ze één voor één, zal ik ze met u doornemen. Te starten bij punt 3. Het verhogen van het bestedingsplafond en beschikbaar stellen extra middelen voor startersleningen. Iemand? Nee, dan is die aangenomen. Dan de najaarsnota 2019. Er uh, zijn ook het aantal een nodige aantal vragen over heen en weer gegaan. Iemand daarover? Dat is ook niet het geval, dan is die ook aangenomen. En dan punt 5. Het meerjarenperspectief grondexploitaties. Iemand daarover, dat is ook niet het geval, dan is die ook aangenomen. Dan komen we bij het nieuwe punt 6, de financiële actualisatie met betrekking tot de formule 1. Wie kan ik daarover het woord geven? De heer Hendricks. Ja voorzitter, dank u wel. We hebben het eigenlijk vrij kort geleden in de commissie nog over gehad. Um, ik heb daar nou ook aangegeven dat de VVD moeite heeft met dit uh, voorstel en dat zit er met name in de hoeveelheid ambtelijke uren. Uh, we zijn blij met de toezegging die de wethouder uh, tijdens die vergadering heeft gedaan om die evaluatie van die eerste editie Formule 1 om dat extern uh, op te pakken. Dat maakt dat je niet als slager je eigen vlees kort, maar ook dat je wat kritischer kunt kijken en daardoor ook juist die, die evaluatie wat strakker inzet. Um, ja, we begrijpen dat er extra inzet nodig is. Een evenement als deze vraagt, de wedstrijd noemde dat Champions League uh, kwaliteit uh, in je team. Maar eigenlijk is het natuurlijk, ja, Champions League, het is gewoon Formule 1 kwaliteit eigenlijk die we uh, nodig hebben. En we snappen ook dat er veel communicatie daarover nodig is. De wereldwijde media aandacht is groot. Daar moet je goede communicatiemensen op hebben. Uh, we zien dat er heel veel juridisch gedoe is met allerlei milieuclubs die uh, lastig uh, zijn. Ik snap dat je daar ook extra uh, meer kwaliteit op wil toevoegen. Maar toch willen we kritisch blijven kijken naar de hoeveelheid uh, ambtelijke uren die hierin uh, zitten. Want in de raming gaat het over twee jaar. En het gaat niet over twee jaar, want het gaat, vanaf, het gaat eigenlijk netto over een stuk minder. Omdat we in april zijn begonnen en we gaan door tot... Ja, de, de formule 1 zelf is in mei, dus dat hoeft niet tot het vierde kwartaal 2020 door te gaan. Dus ons verzoek is of de wethouder uh, kan toezeggen dat het team eerder wordt afgeschaald. Zeker nu we toch hebben gezegd dat de evaluatie wordt extern. Dan moet het mogelijk zijn om... Eerder af te schalen en daardoor het projectteam eerder uh, te kunnen stoppen of af te schalen. Um, ja, voorzitter. Is lastig is te, um, de. hoogte van die uurtarief is lastig te controleren voor ons. Wordt er wel geen overheid aan toegerekend? Uh, kom, komen die uren ergens anders weer terug? Wel, wel, welke hoogte hebben de tarieven? Daar zijn bij allerlei momenten verschillende afspraken over gemaakt. En we zullen u daar bij de evaluatie van de ambtelijke fusie aandacht uh, voor vragen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Ik... Ik zag de heer Bauberg-Wilson. Ja, dat zag ik goed, voorzitter. Dank u wel. Um, om redenen als toegelicht in de commissie van uh, zojuist... Um, ...zijn wij van mening dat wij een motie in willen dienen. En daarin roepen wij het college op. Want we hebben het met elkaar afgesproken om de consignorans geloof ik niet uh, meer op te lezen. Uh, roept het college op uitgaande van een billijke toerekening van publieke lasten... ...gedurende het project Formule 1. Profijtbeginsel. Het verdienmodel aanzienlijk te verbeteren door inkomsten te genereren middels het in rekening brengen van het gebruik van parkeerfaciliteiten, gebruik van terreinen voor het realiseren van een tijdelijke camping of gelijk aan Amsterdam een toeslag op kaartverkoop in rekening te brengen en dergelijke meer. En bij de voorjaarsnota hier met voorstellen voor te komen en deze uitgebreid cijfermatig te onderbouwen. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Bouwberg-Wilson. Ik zie de heer van Tichelen. Dank u wel voorzitter. We zijn blij dat het saldo van meevallers en tegenvallers voor ons nog een positief resultaat laat zien van 585.000 euro. We begrijpen dat er sprake is van een dynamisch proces en dat we pas over drie jaar precies weten waar we aan toe zijn. Ook bij het inrichten van tijdelijke campagnes moeten buiten de toeristenbelastingen legers om voor vergunningen sprake van zijn dat eventuele extra lasten niet bij de gemeente komen te liggen. We zijn blij dat er nog gesprekken worden gevoerd om de opbrengsten op te schroeven, zoals eerder aangegeven door de wethouder. En uh, ja, we zijn er gewoon vooralsnog blij mee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Het woord is aan de heer El Gebali van GroenLinks. Ja voorzitter, dank u wel. Ik houd kort. Uh, ik ben heel erg blij dat de financiën op dit moment in ieder geval gunstiger uitvallen dan dat wij hadden gedacht. En elke meevaller hierop is uh, natuurlijk mooi meegenomen voor de gemeenschap en voor Zandvoort. Um, wij zijn ook blij met de, wat de wethouder heeft gezegd rondom onze motie duurzaamheid die wij op de raadsvergadering 26 maart hebben ingediend. En wij hebben vertrouwen in dat deze motie dan ook goed wordt uitgevoerd. En hopen ook dat de, het circuit uh, dat nu al in de media veel aandacht geeft aan duurzaamheid ook echt uh, woord houdt. En um, daarvoor complimenten aan, aan de wethouder... Dat, dat het stukken goed uitziet, dat de financiën meevallen op dit moment. En uh, wat dat betreft zijn wij erg tevreden daarover. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw de Van der Veld. Dank u wel. Ik heb een vraag naar de aanleiding van de motie. Uh, hartstikke leuk voorstel om uh, op de kaartverkoop een bepaalde som te leggen. Maar ik ben in de gelukkige omstandigheid uh, kaarten machtig nee. te hebben... En ik heb ze al betaald ook. Dus hoe gaat u dat realiseren? Het woord is aan de heer Bauberg-Wilson. Ja, voorzitter. Gelukkig is het een evenement met een editie gedurende vele jaren naar wij hopen. En daar kunnen we ons mee verbeteren. Dank u. Dank u wel. En mevrouw Van der Veld, nog even een korte ja, reactie. Ja, meneer Bauberg-Wilson, bent u op de hoogte van het feit dat je dat ook al voor drie? Er zijn mensen die dus daadwerkelijk voor drie dagen, voor drie jaar gekocht hebben. Mevrouw, meneer Barbara Wilson, tot slot nog even. Ja, er zijn altijd uh, omstandigheden die maken dat het niet kan. Maar wij richten ons op de mogelijkheden wanneer dat wel kan. Goed, en het woord is aan mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Um, we hebben in de commissievergadering hier voorafgaand van een aantal partijen de, de zorgen gehoord. Maar ik denk dat we raadsbereid met elkaar... Uh, ...van mening zijn dat we uh, de financiën voor dit evenement goed in de gaten willen houden. De toezeggingen van de wethouder zijn wat ons betreft helder en voldoende. En ik ben ook blij dat we die zorgen met elkaar gedeeld hebben, want ik heb vorig jaar zorgen gehad, toen de VVD een motie indiende en die breed gesteund werd, dat we van tevoren zonder plan geld beschikbaar gingen stellen. En ik ben ontzettend blij dat we nu wel een plan hebben, een actualisatie en dat we met elkaar afspreken om de vinger aan de pols te houden, want dat is natuurlijk in zo'n mega evenement heel belangrijk. En als ik kijk naar de motie van OPZ, dan hebben we het met elkaar de vorige keer ook over de inkomstenkant gehad. Toen heeft uh, Bauberg, meneer Bouwberg-Weregelsen ook een, een, een goed initiatief gehad voor de toeristenbelasting. Uh, maar als het gaat om deze motie, heb ik de wethouder daar al toezeggingen uh, op horen doen. En ik wil even afwachten wat de wethouder daarover te vertellen heeft. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Ik kijk naar deze 66 de heer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is ook wel leuk om dat voor de eerste keer van u eh, te horen, omdat ik er niet was in september, dus nogmaals fijn dat u er bent. Um, we moeten wel realistisch zijn naar uh, dit stuk over de financiële actualisatie. Dit is gewoon een bijstelling van de kostenraming. Dat betekent niet dat dit nog in beton gegoten is. Um, daarom uh, steunen wij ook het, uh, de motie van OPZ, daarin hebben we hem ook uh, mede ondertekend. Um, want dat zit hem ook in het feit dat die actualisatie van die kosten... er gewoon een aantal zaken ook niet goed nog zijn meegenomen. Dus ik hou mijn hart een beetje vast, gezien hetgene gevraagd wordt ook in de begroting... ...hetgene wat ook uitgegeven wordt aan de spoorse bereikbaarheid... ...en hetgene wat er nu in de actualisatie staat, dat die ook nog niet volledig is. Dus ik denk dat het verstandig is om grip te houden, zoals ook in de motie staat... ...en eventuele opbrengsten extra te genereren... En, dat we misschien ook, en misschien kan de wethouder daar ook naar toe kijken. Hè, op het moment dat hij zegt, van, nou, die motie is gewoon niet haalbaar. Dat er ook nog misschien gekeken wordt naar de eventuele kostendekkendheid van de vergunningen die afgegeven worden. Zodat we in ieder geval, eh, als er mensen eh, tussen het spoor eh, stil komen te staan. Dat er in ieder geval voldoende water is vanuit de organisatie van het Das Grand Prix. En dat ze bijvoorbeeld gewoon hun volledige precario belasting en, eh, en de parkeerplekken betalen. Zoals elke zandvoortse ondernemer dat moet doen. Dat het wel gelijk een gelijkheid. Kap is En desnoods een beetje meer. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Hermsen. Ik kijk tot slot naar de heer Metters van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik herhaal graag dat het om 585.000 euro gaat, wat eerder gezegd is door de PVV. Uh, als het gaat om inkomsten, positieve inkomsten voor de gemeente Zandvoort uh, in die termijn... Uh, de motie, ja, ik heb in de commissievergadering inderdaad gehoord dat de wethouder sprak over parkeerplekken, verhuren grond, site events en dat soort zaken meer. Dus uh, of het nog nodig is, weet ik niet. Maar op zichzelf is het natuurlijk altijd een goede zaak om te kijken of je op een reële manier inkomsten kunt vergroten. Dank u wel, meneer Metters. Het woord is aan de portefeuillehouder, mevrouw Verhey. Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Um, um, er zijn eigenlijk twee uh, hoofdthema's, noem ik het maar even. Enerzijds de motie die is ingediend door de OPZ. En anderzijds uh, de vraag ook van de heer Hendricks ten aanzien van de ambtelijke uren. Um, voor wat betreft dat laatste, um, we, we hebben zojuist uh, gesproken over dit voorstel in commissieverband en de uh, externe evaluatie. Daarvan heb ik gezegd inderdaad uh, dat ik dat een goed idee vind. Um, maar u geeft aan van nou um, um, he, kunt u ook kijken in verband daarmee naar een eerdere afschaling en um, he, hoe zit die raming uh, gedurende twee jaar uh, eruit? Um, in de stukken en in um, staat ook dat um, wij um, op korte termijn weer verder, uh, een verdere actualisatie doen... aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten in 2019. En ik denk ook dat uh, die actualisatie een uh, reëel uh, beeld zal geven... over wat er uh, wel eens niet of niet is gebeurd. En dat dat ook al uh, betrekking zal hebben voor een deel op de inkomstenkant. Uh, dus ik uh, stel voor om uh, en ook eventuele onduidelijkheid... nog ten aanzien van ambtelijke capaciteit... en Tarieven, om daar uh, gewoon het goede gesprek over te hebben... en dat mee te nemen ook in de uh, actualisatie die we in februari hebben, uh, hebben toegezegd... zoals ook in het uh, stuk staat. En um, die externe evaluatie uh, en mogelijke afschaling, die nemen we daarin mee. Um, een tweede aspect is um, de motie... En um, in die zin is dit, uh, uh, sluit dit aan ook bij de ambitie van het uh, uh, college. Want u hebt uh, eigenlijk in, in maart ook al beslist uh, uh, en gevraagd aan het college... om zich met de nodige daadkrachten in te spannen... om, um, nou, toen stond er nog een substantiële bijdrage... aan de organisator van de F1 of aan de gemeente Zandvoort uh, ja, te genereren... Um, wat dat betreft zie ik dit als een uh, verdere verfijning uh, daarvan. U zegt eigenlijk, let gewoon heel erg goed op de inkomstenkant. Uh, gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, dus ook het circuit uh, of de DGP moet precario uh, betalen. Daar ben ik het van harte mee eens. Um, en we, gaan ook, uh, we hebben daar het gesprek over um, al. En dat gaat dan inderdaad om nou ja, een aantal zaken die ook in de motie uh, zijn genoemd. Dus daar zijn wij uh, volop mee bezig. Uh, een andere opvallendheid in de uh, motie is ook uh, de toeslag op de kaartverkoop. Uh, op dit moment... Uh, uh ja, we hebben daar niet uh, voldoende zicht op wat uh, de voordelen en de nadelen uh, daarvan zijn. Uh, ook in de uitvoering. Uh, een aantal van u weten wellicht nog dat we ooit ook uh, de, de strandstoelbelasting uh, hadden. Uh, wat ook voor een deel uh, zag op het neerleggen van de rekening bij de gebruiker, om het zo maar te zeggen. Uh, dat lijkt voor, voor een deel ook op wat we nu doen met de, de toeristenbelasting. Uh, maar ik kan u wel toezeggen om dat uh, te onderzoeken en... en ...daar bij de voorjaarsnota ook uh, inderdaad op terug te komen. Um, ik begrijp ook dat dit geen limitatieve opsomming is. Dus het is niet zo dat, dat als ik drie vinkjes uh, zet... ...bij wijze van spreken, achter de parkeervaciliteiten en het gebruik van terreinen... Dat, dat, uh, ...dat het dan af is, om het zomaar te zeggen. Maar u doet uh, de oproep om gewoon uh, breed en creatief te kijken naar de, naar de opbrengstenkant. Uh, zo vertaal ik het even en uh, dat, uh, dat zeg ik u zonder meer uh, toe... Um, en ik hoop u daar ook uh, enerzijds al bij de actualisatie verder over te kunnen informeren. Uh, over die opbrengstenkant. En um, ten tweede bij de voorjaarsnota kan ik ook, um, uh, ja, heb ik, kan ik ook wat nader duiden ook wat de voor- en nadelen zouden zijn van uh, uh, een evenemententoeslag, noem, uh, noem ik het maar even. Um, voorzitter, ik... Um, ik uh, denk dat ik uh, alle vragen heb beantwoord. Dank u. Dank u wel, mevrouw Verhey. Um, we hebben dit uitgebreid in de commissie besproken en um, de eerste ronde hier gehad. Ik kijk even naar de heer Bouwberg-Wilson of, gezien de toezegging van de wethouder, um, u de motie nog ook in stemming wil laten brengen of niet. Nou, voorzitter, ik denk dat ik even de mede-ondertegenaars aankijk. Ik heb in ieder geval de wethouder op al de punten die wij hebben gevraagd. Een reactie horen geven. Ik denk dat en in februari en bij de voorjaarsnota er momenten zijn om te kijken in hoeverre zich dat heeft beklijft. En ik heb de indruk dat wij de wethouder vertrouwen moeten geven dat zij dit naar tevredenheid gaat oppakken. En in ieder geval op dit moment zou ik willen voorstellen om de motie in te trekken. En met bedank voor de mede ondertekenaars en voor de toezegging van de wethouder. Dank u wel, meneer bouwberg Wilson. Is er verder nog iemand die behoefte heeft aan een korte tweede termijn. De heer Hendricks. Ja, voorzitter. Ik ben blij met de toezeggingen van de wethouder. Daardoor kan de VVD instemmen met dit uh, voorstel. Um, ja, de PV vanavond nog even over de VVD-motie van een. Uh, of, nou, onder andere de VVD van een tijd geleden. Um, die ging inderdaad over, uh, de, uh, mevrouw Koper parafraseerde de motie door te zeggen uh, stel geld beschikbaar zonder plan. Dat was natuurlijk niet de strekking van die motie. Die motie was juist kom met een plan en zie geld daarin niet als een belemmering. Dat heeft het college ook gedaan en naar volle tevredenheid want het heeft uh, gewerkt. Dank u wel meneer Hendricks. Iemand nog? Dat is niet het geval. Dan wil ik graag het voorstel in stemming brengen. Wie is voor dit voorstel? Dat is unaniem op de heer Hermsen. U, ja. En wie is tegen? De heer Hermsen. Dan is het voorstel met 14-1 aangenomen. Hey, Dank u wel. Mag ik een stemverklaring afleggen? Vanzelfsprekend. Het zit hem ook een beetje in, in het feit dat het een kostenraming is. Uh, ik vind het ook niet bijzonder om dat, om dat te actualiseren, om daarin te, mee te stemmen... Eh, met name omdat er ook nog een bedrag mogelijk in zit eh, wat onrechtmatig eh, uitgegeven is. Waar ook geen college, collegebesluit ten grondslag ligt. Dus vandaar het feit dat ik het tegenstem. uit principe. Dank u wel meneer Hermsen. Dan komen wij bij het volgende agendapunt. De financiële bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds ten behoeve van de spoorverbetering Amsterdam Haarlem Zandvoort. En u wordt gevraagd om in te stemmen met een financiële bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds. Fonds ...van 1,4 miljoen aan een structureel maatregelige pakket Spoor... ...waardoor de frequentie van uh, het aantal treinen omhoog kan. Dit is een uh, soortgelijk voorstel wat ook in de gemeentes van Heemstede, Bloemendaal en Haarlem behandeld is of wordt. Uh, en naast mij neemt plaats de portefeuillehouder de heer Berendsen. Uh, wie kan ik hierover het woord geven... De heer El-Gabali. Ja, voorzitter, lijkt me meteen altijd de moties indien euh, tegelijkertijd en dan termijn vervolg. Um, dan begin ik daarmee uh, met de twee moties die ik uh, voorgenomen heb. Uh, de eerste motie is uh, motie -trainen voor zandvorders. Um, ik zal de constateringen en de overwegingen hier eventjes bij laten. Dat kunt u zelf lezen. Ik zal ze ook nog aanhalen in mijn betoog. Maar het roept het kleutje in ieder geval op met de NS in overleg te gaan om in de winterperiode acht trainen. Vier treinen heen en vier treinen terug, per uur te laten rijden op het traject Zandvoort-Haarlem. Um, en de tweede motie die ik heb voorgenomen is, motie geluidsscherm over Veen. Um, overigens, daar ook hetzelfde constaterende en de overwegende, die komen zometeen in mijn betoog terug. Het roept het college op om in overleg met de deelnemers aan het bereikbaarheidsfonds Zuid-Kennemerland een extra bijdrage te doen ten behoeve van, uh, van geluidsrealiserende maatregelen in Overveen, waardoor de verwachte overlast flink zal worden beperkt. Um, dat zijn de twee voorgenomen moties. En um, om daarmee te beginnen... Um, waarom willen we deze twee moties nou indienen? Allereerst een motie over de vier treinen heen... en vier treinen terug uh, in de winterperiode. Als we gaan kijken naar Zandvoort... dan betaalt een Zandvoorter in feite in elk potje iets mee. In het potje van het Rijk, in het potje van de provincie... het potje van de gemeente, het bereikbaarheidsfonds. En wij vinden het dan niet meer dan logisch... dat de Zandvoorter, die over het algemeen hier... ...het hele jaar woont, ook in de winter kan profiteren van een verbeterde verbinding tussen in ieder geval Zandvoort en Haarlem. En die verbinding die verbetert dan significant. En waarom verbetert die verbinding significant? Door het feit dat uh, wij dan vier trein heen en vier trein naar terug laten rijden. Een trein om het kwartier om het te vereenvoudigen. Uh, kan men beter overstappen op intercity verbindingen zowel naar het zuiden van Nederland als het midden van Nederland. En zelfs naar het noorden van Nederland. Dat heeft een grote impact op uh, hoe men in Zandvoort zich uh, weet te vervoeren. Het kan uh, minder auto's schelen op de zeeweg en op de Zandvoortselaan Laan bijvoorbeeld. Mensen gaan dan misschien eerder de, de auto of de trein pakken in plaats van de auto richting een werk, richting Schiphol, onder andere. Um, het heeft gewoon veel voordelen voor de Zandvoorters. En het is voor mij ook de bedoeling, want wij willen de structureel de bereikbaarheid van Zandvoort vergroten. Er zit natuurlijk ook een mooi punt in met warme, of mooie dagen in, in de winter waarop mensen richting Zandvoort kunnen komen. Uh, het, het is dan echt een structurele verbetering voor Zandvoorders. En dat vinden wij van belang, want wij als zandvoorders betalen namelijk ook heel veel aan, relatief gezien. Dus vandaar die motie. Dan de andere motie. De motie die gaat over Overveen, wat misschien wel een heel raar stelfiguur is. Uh, wij in Zandvoort die iets willen wat in Overveen moet gaan gebeuren. Maar ik snap de mensen in Overveen heel erg goed. Uh, de mensen in Overveen wonen aan, direct aan het spoor. Er zit misschien één of anderhalve meter tussen... Maar dat is ook echt, echt de, de marge die zij hebben, dat zij aan het spoor wonen. En ik vind het van belang dat die mensen die zich nu niet goed gehoord voelen... in Zandvoort ook een goede buur vinden. Wij hebben de lusten, wij hebben de Formule 1 straks... wij hebben een mooi strand, wij hebben allemaal profijt van die verbinding... maar zij hebben natuurlijk ook de lasten. En ik vind het heel erg belangrijk dat wij als gemeenteraad hier in Zandvoort... een signaal afgeven dat we die mensen die in Overveen... maar misschien ook wel een stukje in Haarlem wonen... het signaal afgeven dat wij aan hun denken en dat wij met hen mee willen denken... Want het enige wat zij, waar zij om vragen is eigenlijk iets heel simpels. Ze vragen namelijk om geluidsreducerende maatregelen. En waarom zouden wij die niet nemen? Als we daarmee bijvoorbeeld een gang naar de rechter voorkomen, als we daarmee mensen tevreden stellen, als we daarmee, voor, daarmee ervoor zorgen dat de leefbaarheid van mensen in Overveen en Bloemedal gewoon hetzelfde blijft, of misschien net iets, uh, iets verminderd, maar wel binnen de perken be, blijft. En in het licht daarvan uh, moet ik u ook zeggen dat ik het dan heel erg jammer vind dat ik dan afgelopen. Uh, ...ochtend in het Dagblad lees... ...dat uh, een uh, overleg met NSM en ProRail en uh, de gemeente Bloemendaal... van informatiebijeenkomst zo erg uit de hand loopt. Want het is natuurlijk wel waar wat de NSM ProRail stellen... ...met het zeggen dat uh, per saldo, uh, als je over het hele jaar krijgt... ...de, de normen worden ...of dat binnen de normen blijft... ...moet uh, ik moet goed zeggen... ...dat we binnen de normen blijven als het gaat over geluidsoverlast. Want ja, in de winter rijden er minder trainen... ...in de zomer rijden meer trainen. Dus als je het per saldo bekijkt... ...zal het allemaal nog wel binnen de normen en binnen de regels en binnen de wetgeving vallen. Maar als je gaat kijken naar de piekmomenten... ...kunnen wij natuurlijk niets anders zeggen dan dat uh, Overveen uh, ja, hard wordt geraakt... ...en de mensen die aan het spoor wonen, dat die echt ja, overal ondervinden van ongeveer rond de Formule 1... ...10 treinen per uur uh, heen en 10 treinen per uur terug. Dus vandaar die motie. Ik vind het echt belangrijk dat wij als Zandvoort, als gemeenteraad Zandvoort... ...een signaal afgeven aan onze buren, als goede buur, wij luisteren naar u, wij willen met u meedenken... En uh, we geven de, onze wethouding in ieder geval mee van ga binnen de bereikbaarheidsregio bepraten, bekijken van wat kunnen wij daarna aan doen. Dan de sportse maatregelen zelf. En ja, ik snap dat er heel veel uh, discussie en onvrede en onlogica in de publiciteit is gekomen. Als je gaat kijken naar wat wij willen als raadzijnde, we hebben een raadsprogramma met elkaar gemaakt, dan staat daar duidelijk in, en ik zal het voorlezen, we gaan het gebruik van de bus en een trein aantrekkelijker maken. We willen samen met Bloemendal, Haarlem, Heemstede, de MRA, de vervoersregio, het mobiliteitsfonds, krachtiger inzetten met meer zichtbaar resultaat voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Zandvoort en de regio. Als je verder kijkt naar de punt, het punt wat daar hier echt over gaat, dan, dan zeggen we ook dat we willen gaan onderzoeken met de MRA en met de NS naar een